4 uur. Dit is radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. We hebben de eerste kamer, we hebben de tweede kamer en we hebben de kleine kamer bovenop het dak van het binnenhof. En Hero Brinkman kreeg Wilders niet klein en verdween. Gaat het Louis Bontes wel lukken? Dat straks in de villa, nu is het nws journaal met Gert Kluuk. De grote brand in Leeuwarden is ontstaan toen er iets misging... met een losse gaskachel in een kledingwinkel. Een medewerker was bezig met de kachel in de gasfles... waarbij een steekvlam vrijkwam. Daarop vloog kleding in de winkel in brand, zegt het Openbaar Ministerie. Dat is een niet-opzettelijke vorm van brandstichting. Opzettelijke vorm van brandstichting moet u denken aan het zelf opendraaien... van een gaskraan. Laat ik het maar verduidelijken met een voorbeeld. En er een aansteker bij houden. Hier is sprake van onvoorzichtig handelen... waardoor uiteindelijk, zo lijkt het nu, de brand is kunnen ontstaan. Er is nog niet besloten of de man voor de brand wordt vervolgd. Bij de brand kwam een man van 24 om het leven. Volgens de burgemeester van Leeuwarden voldeed het pand... waar het slachtoffer woonde aan de veiligheidseisen. Premier Rutte noemt het zeer ernstig dat de Duitse bondskanselier Merkel... mogelijk is afgeluisterd door de Verenigde Staten. Dat zei hij bij de top van Europese regeringsleiders in Brussel. De premier benadrukt dat er nog onduidelijkheden zijn. Ik denk juist onder bondgenoten dat het goed is alle feiten op tafel te hebben. Dus er zijn nu twee zaken gaande. De ene is dat we in algemene zin ten aanzien van de NSA dat onderzoek doen. Uh, ten tweede dat er nu uh, sterke aanwijzingen zijn... dat mijn Duitse collega's worden afgeluisterd. En dat laatste, dat uh, veroordeel ik scherp als dat waar is. En uh, dat kan absoluut niet. Rutte zei ook dat hij geen aanwijzingen heeft dat hij zelf wordt afgeluisterd. De premier sluit niet uit dat de affaire vanmiddag ter sprake komt op de Europese top. Een kleine 200 etsen die zijn verkocht als werk van de kunstenaar Anton Heiboer... zijn hoogstwaarschijnlijk niet door hem gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Openbaar Ministerie. Een van de weduwen van Heiboer en een kunsthandelaar twijfelde aan de echtheid... waarna het onderzoek is ingesteld. De 180 etsen werden aangeboden door de Amsterdamse kunsthandelaren Simon en Knubben. Volgens hen zijn de werken gemaakt in de Haarlemse periode van Heiboer. De kunstenaar heeft altijd gezegd dat hij al zijn werk uit die periode had vernietigd. De twee verdachten van de geruchtmakende zwembadmoord in Marum... zijn veroordeeld tot zelfstraffen van 18 en 15 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de moord op motorhandelaar Jan Elsinga. Die werd vorig jaar zomer op klaarlichte dag doodgeschoten... op het parkeerterrein bij het zwembad in Marum. Het motief voor de moord is nog altijd niet bekend, zegt de persrechter. Dat is natuurlijk in de eerste plaats heel naar voor de nabestaanden van het slachtoffer, Maar om te beoordelen of er voldoende bewijs is in hun zaak... en of deze veroordeelden ook inderdaad de schuldigen zijn... is het niet noodzakelijk om het te weten. De man die de moord pleegde zegt dat hij verslaafd was aan soft drugs en in geldnood zat. De andere man had hem 15.000 euro gegeven om de moord te plegen. Het wordt misschien mogelijk om een rechtszaak te beginnen van achter de computer. Minister Opstelten komt met een wetsvoorstel dat hij nu eerst laat bekijken door deskundigen. De minister wil dat bedrijven en particulieren over een paar jaar kunnen inloggen bij de rechtbank om een civiele procedure te beginnen. Hij wil zo de rechtelijke macht toegankelijker maken. Mensen die een rechtszaak beginnen zouden dan via hun computer elke stap in het proces kunnen volgen. Het weer het is zonnig. het is 15 tot 17 graden. Morgen regen en een stevige zuidoostenwind. Dan wordt het 15 tot 18 graden. Zaterdag zonnig. zondag weer regen en veel wind. Verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Smaan. Het begin van de avondspits wordt gekenmerkt door een aantal ongelukken. Bij Amsterdam op de A8 richting Zaandam. Er staat voor Knoop en Zaandam inmiddels 4 kilometer file. Drie rijstroken zijn dicht. Loopt daar ook vast op de A10 West richting Zaanstad. Voor Knoop en Koenplein 3 kilometer verkeer richting Zaanstad kan het beste omrijden via de Zeeburgertunnel. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven staat file na een ongeluk... tussen Ravenstein en Nistelrode, 8 kilometer. Na de ster gaat de file verder. Tot zo. Koffiedrinkers kijken naar Nederland 1. Theedrinkers kijken juist meer naar Nederland 2 en 3. Nu denk je vast, wat heb ik aan deze informatie? Als je niet in de koffie- of theebranche zit, niet zo heel veel.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 Uh, ik heb er speciaal sloffen voor aan moeten trekken... want Ingrid Delpeurt, vestigingsmanager van de Kleine Kamer... hier in het Tweede Kamergebouw zit een kinderopvang. Ja, dat klopt. Uh, in het Tweede Kamergebouw uh, op de zevende verdieping van de persstoren, zit een kinderopvang zo in de Kleine Kamer. Hoe is die hier zo terechtgekomen? Uh, in 2006 had de Tweede Kamer de wens om kinderopvang aan te bieden... aan medewerkers uh, van de Tweede Kamer en van de fracties... Um, en dat is aanbesteed aan zo'n kinderopvang en BSO. Dus op die manier zijn wij hier terechtgekomen. Welke ouders maken nu gebruik van deze kinderopvang? Nou, om te beginnen zijn dat uh, kamerleden, fractiepersoneel, kamerambtenaren... maar ook parlementair journalisten en ondersteunende diensten. Um, onder bepaalde voorwaarden maken hier ook uh, mensen gebruik van de kinderopvang... die werken bij ministeries of nabijgelegen bijgelegen overheidsinstellingen. Je komt hier niet zomaar binnen? Nee, medewerkers uh, die hun kindje hier geplaatst hebben... die zijn allemaal in het bezit van een uh, kamerpas. Uh, moeten daarvoor een verklaring omtrent gedrag aanvragen. Dus uh, die hebben al toegang tot het gebouw, de Tweede Kamer. Zullen we eens kijken wat jullie nou eigenlijk hier allemaal aanbieden... aan die kinderen van die politici en uh, die journalisten? Ja, dat is prima. Gaan we een stukje de trap open bij de kinderopvang de Kleine Kamer. En het eind van de deur uh, zie ik het al uh, ingewit. We komen volgens mij nu bij de speelplek uit. Ja. Nou, op het dak van de Mediatoren van de Tweede Kamer is ons dakterras. Waar we uh, heerlijk kunnen buiten spelen met de kindjes. Um, zeer recent helemaal verbouwd uh, tot met natuurlijke elementen. Zo um, wordt de beschikking tot de moestuin midden in de binnenstad uh, van Den Haag. Uh, speelelementen, er wordt gespeeld met zand, met water. Er zijn plekjes waar de kindjes uh, even lekker kunnen zitten. Een afgescheiden hoekje voor de baby'tjes. Dus uh, nou, voldoende mogelijkheden voor de kindjes. Zitten er onder die kleine kinderen nou ook toekomstige politie... of kun je dat eigenlijk nog helemaal niet zeggen? Nou, dat is heel moeilijk aan te geven. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Nou weten we dat kamerleden uh, lange werktijden maken. Hè? Ze kunnen hier voor debatten tot uh, na nou wat tien uur s'avonds zitten. Is de kinderopvang tot uh, middernacht ook open? Nou, onze dagelijkse openingstijden van maandag tot en met vrijdag... zijn van half acht s morgens tot zes uur. In de avond. Maar op aanvraag verzorgen wij ook avondopvang. Al oh, is het midden in de nacht. En jullie zijn ook zo flexibel hè? Ja, wij zijn zeker zo flexibel. Daar zijn regels aan gesteld. Mensen moeten het vier dagen van tevoren aanvragen. Dan bieden wij de avondopvang. Maar natuurlijk als het korter van tevoren aangevraagd wordt. Dan doen we ook ons uiterste best. Dan hebben we een inspanningsverplichting. En eigenlijk verzorgen wij gewoon de avondopvang. Jullie zitten op een prachtige locatie in die Tweede Kamer. Hè? Hoog in de Mediatoren. Politieke plek, tenminste overal om je heen. Is het, gaat het over politiek? Gaat het hier bij de kinderopvang wel eens over politiek? het gaat hier eigenlijk nooit over politiek. Uh, we zitten er inderdaad bovenop. Maar um, nee, het, eigenlijk geldt hier hetzelfde. We hebben hier kinderopvang en dat is wat wij doen. En dat was een bijdrage van Klaas Dentek. Het Vragenuur, met vandaag... Jos Heijmans, RTL Nieuws, Gerard Beverdam, Nederlands Dagblad. En zometeen via de lijn vanuit Den Haag, Helma Nijperes, VVD Tweede Kamerlid. Even nog over die crash, die, uh, die kinderopvang, uh, bovenop het dak van het Binnenhof. Jos Heijmans wist daarvan te vertellen uh, dat je daar dik voor betaalt. Dus mensen moeten niet denken, oh, dat gaat weer uit de Gouden Ruif. Nee, je wordt Grond, dik voor betaald. alle kinderopvang duur is. En Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad, die zit daar met zijn redactie net onder. En ja. die wordt de hele dag uh, getrakteerd op kindergekracht. Klopt, ja, zij zit op de 7 de verdieping van de pest en wij op de zesde. Dus als ze heel hard huilen, dan horen we wel eens wat. Ja. Ja. Oké. Okay. Heel hard huilen? Dan zou ik gelijk eens eventjes een ja. onderzoekje instellen. Ja, ja, misschien moeten we ja. wat mensen gaan doen volgende week. Je kunt, je kunt niet voorzichtig genoeg zijn tegenwoordig. We beginnen met de kwestie Louis Bontes. Dat is dat PVV Tweede Kamerlid. Hij stapt op als penningmeester van het fractiebestuur van zijn partij... want hij wil geen verantwoordelijkheid nemen voor het financiële beleid... dat zoals alles in die fractie geheel bepaald wordt door Geert Wilders. En hij wil ook, waar hebben we dat meer gehoord, van de PVV een echte partij maken met leden, openheid en transparantie. Uh, ja, Jos Heijmans, Hero Brinkman probeerde dat ook. En we weten hoe dat afgelopen is. Ja, en op dat moment was Louis Bontes een van degenen die daar veel tegen was. Dus ik kan hem niet oh, ja? helemaal volgen. Oh, echt waar? Ja, ja, heeft hij, hij heeft Hero uh, Brinkman even... absoluut niet gesteund. Mm -hmm. Uh, hij was ook een van de, uh, was, is een van de hardliners uh, in de fractie. En daardoor een vertrouweling uh, van uh, Geert Wilders. Daardoor kwam hij ook in dat fractiebestuur uh, terecht. Um, maar ja, nu is hij erachter gekomen dat hij als penningmeester dus uh, helemaal niks te vertellen heeft. Dat Geert het allemaal zelf uitmaakt uh, welk geldpotje er gebruikt wordt... En nu is ineens in, zit hij ineens in de hoogste bal. Ik vind het een beetje naïef hoor. Nou ja, je kan natuurlijk voortzijdend inzicht zijn. Eerst denken, uh, we kunnen het op deze manier wel redden. En het is van belang voor de partij om zo gesloten mogelijk te blijven. En er nu achter komen dat dat, dat, dat zo niet kan. Dat kan natuurlijk. Het kan oprecht zijn. De, dat kan oprecht zijn. Uh, waar ik twijfel is dat hij nu ineens naar buiten treedt... met zijn verhaal dat hij uit het fractiebestuur uh, stapt. Hij zegt, dat heb ik zelf niet gedaan. Dat is uitgelekt en ik ben gebeld door journalisten. En ik ga het niet uit de weg? En ik ja. ga het niet uit de weg. Dan denk ik, nou, als jij geen grommel in je partij wil hebben... dan uh, verzin je maar een smoes, maar ja. dan regel je dat onderling. Dat heeft hij nadrukkelijk niet uh, gedaan. Uh, Gerrit, wat Jos net zegt, dat klinkt als een bij voorbaat al mislukte koep. Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat hij niet al jarenlang weet... hoe het reelt en zelfs in die PVV-fractie. Dus ik vind het ook wel een raar moment... om nu ineens met die bezwaren naar buiten te komen. En ja, het is voor mij een ontzettend déjà vu... van wat we natuurlijk op zich al eerder bij de PVV hebben meegemaakt. Maar ik ben het met Jos eens dat ik het van Bontes uh, niet wat je nee. verwacht had. Maar zou het misschien ook niet kunnen zijn... dat hij zelf gedacht heeft... dat hij een veel betere positie had binnen die partij... en misschien ook dichter bij Wilders stond dan Brinkman. Hij heeft een tijdje de fractie geleid... toen Wilders daar in dat katshuis zat te onderhandelen. Hij is in dat fractiebestuur gekomen. Fractiebestuur stelt geloof ik niet zoveel voor. Vergaderen nooit, maar afijn. Het is er in naam. Dus misschien heeft hij zijn eigen positie overschat en gedacht... ik, ik sta sterk genoeg om dit wel te kunnen. Ja, misschien is hij erachter gekomen dat, uh, dat hij nu, ook al staat hij dichter bij Wilders... en zit hij in het fractiebestuur, toch niet die uh, gang van zaken kan veranderen. En treedt hij nu naar buiten. Ik bedoel, het uh, ja, is allemaal speculeren. We moeten het doen met wat hij gisteren op tv heeft gezegd... en uh, van, vanmiddag ook bij de collega's van de NSC. En ja, er komt toch wel heel een verhaal in naar voren... waarvan ik elke, bij elke regel denk, waar heb ik dit eerder gehoord... Hmm. En waar heb ik dit eerder gelezen... Ja. ja, Hebben jullie trouwens, dan gaan we even naar mevrouw Neperes die gearriveerd is. Ja. Um, uh, hebben jullie trouwens in dat interview bij Paul Witteman en in NRC met Louis Bontes iets nieuws gezien? Nee, uh, Jeroen Pauw zei het gisteren zelf al... het is uh, absoluut copy-paste van wat uh, Brinkman destijds gedaan ja. heeft. En daarom verbaast het me zo, want uh, hij gooit zichzelf voor de leven... Ja. en dit is gewoon het einde van zijn politieke ja. carrière. Wilde Spik dit niet. Mevrouw Neperes, uh, VVD Tweede Kamerlid... u bent zelf ook penningmeester van het fractiebestuur. Uh, zou u uh, in zo'n positie uh, gekomen zijn, waar Bontes in, in terecht kwam? Nou ja, ik ben dus penningmeester, maar wij vergaderen elke week als fractiebestuur. En er zit natuurlijk één groot verschil dat de PVV geen politieke partij is... He, althans hmm. niet uh, om, om subsidie te krijgen. Want alle andere partijen krijgen subsidie voor een partijorganisatie. En daarnaast ook subsidie voor het werk van de fractie. En dat fractiewerk, dat wordt heel streng door accountants uh, gecontroleerd. Ik heb ze dit jaar ook weer ontvangen. Ja, ja nou, Louis Bond is dus ook. Maar die werd er steeds mee geconfronteerd... dat er met dat, er met dat geld in, wat daar in die kas zat... dingen werden betaald die volstrekt niet uh, in orde waren. Zou u dat overkomen? Had u dat over uw kant laten gaan? Ik ben altijd vrij streng. Ik ben een oude belastinginspecteur. Dus ik ja, ben streng waar. op regeltjes. <laughs> en ik heb ja. ook collega's van mij die gewoon kritisch zijn. Maar verder, de zaak ken ik niet. Maar je moet daar voorzichtig mee omgaan. Het is ja. geld gewoon van de burger. Ja, okay. nog eventjes toch, Jos. Uh, het zal nu weer niet lukken waarschijnlijk. We zien het, ja. het einde van Bontes komen. Maar hoe lang houdt uh, Wilders, maar ook deze beweging dat vol... om zo gesloten en zo... Uh, echt inderdaad door één man geleid... maar voor te gaan. Ooit gaande, gaat dat krakkeleren? Ja, ik denk dat je het goede woord gebruikt. Het is namelijk ook geen politieke partij... maar het is een beweging. Een beweging rond uh, Geert Wilders. En hij is natuurlijk uh, van meet af aan bang geweest... dat hij LPF-achtige toestanden zou krijgen... Met, met allemaal nieuwe mensen die hij niet kende. Dan moest je maar afwachten of het geen baantjesjagers uh, waren... Maar ja, hij zit inmiddels al zo lang. Precies, uh, met daar een kan grote hij zich niet fractie, meer achter verschuilen. Nee? Daar kan hij zich eigenlijk niet meer achter verschuilen. Maar die angst zit er nog steeds bij hem in. En hij geeft echt. Ja. Geen millimeter ruimte. Tenminste, Gerard, zo ervaar nee, ik het. Nee, nee, nee. Ik, ik, ja. En die mensen hebben natuurlijk ergens een punt. Dat als Wilders wegvalt, dan blijft er weinig tot niets van de PVV over. Mm -hmm. En ja, dat moet je toch zelf ook zien. Maar goed, kennelijk uh, wil hij nog heel lang doorgaan. Maar is dit toch niet een andere zaak? Want deze Louis Bontes, die is korpsleider geweest. En vol, maakt een volstrekt onkreukbare indruk. Is met geen enkel schandaaltje geassocieerd geweest. Met andere woorden, moet Gert Wilders ja, niet dus heel erg uitkijken. Waar, Wat zeg je? Er zijn nee? fractieleden die zeggen dat hij uh, nogal los, los handjes heeft. Okay. En uh, dat ze door hem geslagen zijn ook. Oh, nou, dan trek ik mijn vraag helemaal oh. in. Dan gaan we naar mevrouw de Peres. Wilt u hier <lacht> nog iets over zeggen, mevrouw de Peres? <lacht> ik uh, ben niet door hem geslagen. <lacht> <lacht> maar u bent ook geen fractielid van de PVV. Nee, nee. nee, nee ik, ben en ik ben geen fractielid. Ik ben fractielid van de VVD te zijn. Ja, ja, ik ja. denk dat mevrouw de Peres uh, terugslaat. <lacht> ja, dat kan je ook nog gebeuren. Volgende natuurlijk. week krijgen we een jaarlijks ritueel in de Kamer. Er zijn er heel veel. Maar één daarvan is het spreken over de werkwijze van de Kamer, van de Tweede Kamer zelf. En dan komen er altijd een paar dingen terug, net zoals je eten. En dat is uh, het grote aantal spoeddebatten... waar toch nodig iets aan gedaan moet worden. Dat heette tegenwoordig 30-leden debatten. En de lawine aan moties, daar moet ook altijd wat aan gedaan worden. En het debat moet aantrekkelijker worden voor een groter publiek. Mevrouw Neperes, u gaat het aantal spoeddebatten uh, uh, terugbrengen. Uh, hoe gaat u dat doen? Ik uh, zal volgende week voorstellen... Uh, dan bespreken en daarna ook wil ik het indienen om te zeggen voor zo'n debat. Heb je niet dertig leden nodig zoals nu en hebben we een hele lange wachtlijst hebben. Maar laten we terugbrengen naar een debat waar tenminste vijftig leden, is dat nog altijd in minderheid, maar wel een grotere groep, vijftig Kamerleden zeggen wij willen dat debat hebben. Want dan denk ik dat je daarmee de positie van de Kamer gewoon als instrument heeft, de Kamer wat te zeggen kunt uh, versterken. Oké okay, Gerard, Bever van het Nederlands dagblad. Ga jij hierover schrijven? dat dit toch wel een poging is tot knevelen van de oppositie? Ja, ik heb er al uh, vandaag in voorbereiding op deze uitzending over na zitten denken. En ik moet zeggen dat ik het toch wel een mooi instrument vind... dat je met 30 mensen een uh, debat kunt aanvragen. Want ja, binnen een democratie is de stem van de minderheid ook uh, er eentje die zeker gehoord moet worden. <klaars> um, wat je wel een beetje ziet, en daar zou de Kamer volgens mij op de, uh, ja, op de een of andere manier zich op moeten beraden... Dat uh, de Kamerleden heel erg wedstrijdjes doen. Wie heeft nou het eerst een onderwerp geagendeerd en wie heeft het eerst een debat aangevraagd. En dan willen ze ook nog soms liever in de plenaire zaal of in een, uh, dan in een, uh, in een commissiezaal. En ik denk ja, probeer daar wat meer in te structureren. Dat je zegt. Nou ja, uh, weet ik veel, als je 30 mensen hebt, dan doen we het standaard in een commissiezaal. En met 50 dan kan het eventueel in de plenaire mm. zaal. Maar ja, nu zie je wel dat er een, inderdaad wel een lijst ontstaat. Uh, Um, van, van debatten die uh, allemaal nog moeten gebeuren... en dan is het spoedkarakter er al lang van af. Maar wordt de, maar, de oppositie niet benadeeld, vind je? Ja, ja, ik vind wel dat er, dat er op zich... Ik vind 50 wel veel. Ik vind dat er op zich een, mindere, ja. een kleinere groep... ook in staat zou moeten zijn om een onderwerp op de agenda te bent zetten. Dus u daar Gaat u ook voor uh, 42 of zo? Of 44? Valt er te schipperen? Ja, bent u niet bang voor, uh, voor die beschuldiging? Ik uh, respecteer oppositie, maar er is een coalitie en een oppositie. En als je dan zegt 50 mensen moeten... Een een debat op de agenda kunnen zeggen... dan zeg je, nou, dat is dus een derde van de Kamer. En ik vind dat die gewoon... het mag best wat zijn, want je ziet nu ongeveer elke week... dingen geagendeerd worden. Dat je zegt, zijn die ook allemaal even belangrijk? Laat het dan een grotere afweging zijn. Want als mensen een punt hebben, ook al ben ik het niet mee eens... maar je denkt dat is serieus genoeg... dan zullen wij best af en toe gewoon dat steunen. En dat zullen ook andere partijen doen. Maar nu ongeveer elke week roepen... er moet een debat zijn. En dan weer met die 30 leden. Dan blijven we bezig. Met serieuze debatten zijn wij altijd voor in. Maar een soort hele lange stapel... Ja. dat is niet ja, goed voor de de ik, ken, ik ken uw punt, uh, mevrouw Peres. maar laten we eerlijk zijn... elke dinsdag als allerlei uh, kamerleden... met voorstellen komen om een debat te houden... en uh, dat is een debat dat de coalitie niet wel gevallig is... dan staan onmiddellijk uw partij en de Partij van Arbeid klaar... om dat debat tegen te houden dan zal best af en toe het debat worden tegengehouden. Nou, maar niet af en toe, dat gewoon, is bijna wekelijks. Er worden ook gewoon debatten gesteund. En als er eens meer selectief om debatten zou worden gevraagd... want dan heb je het kernpunt. Als er eens meer selectief om debatten zou worden gevraagd... zou je het sneller steunen dan dat je elke week dezelfde punten tegenkomt. Daar gaat het om. Wat mij nou zo opvalt, mevrouw de Peres, is dat toen deze... Een mogelijkheid werd, werd geschapen. Toen zat uw partij nog in de oppositie. Toen hoorde ik u niet. U heeft er van harte aan meegewerkt. Bent u niet een beetje opportunistisch bezig? Wij hebben er een stukje aan meegewerkt. Maar we hebben zelf gezegd... de dus geeft de minderheid ruimte. Maar we hebben ook al eerder gezegd... ook toen we nog niet in de regering zaten... van wij willen dat aantal debatten... Zou gewoon, dat zou omlaag moeten. En nogmaals, de minderheid blijft voor ons van belang, maar dan met 50 leden. En daardoor hebben wij zelf ook een gevolg, want als alleen de VVD een debat wil, zal dat debat nu dan niet plaatsvinden. Ik ben Heerlijk benieuwd even of mevrouw Néperes al een medestander heeft, anders dan uh, de Partij van de Arbeid. Uh, want dat zou haar uh, pleidooi behoorlijk onderstrepen als ze ook echt een van de kleinere oppositiefracties mm -hmm. hierin meekrijgt. Mevrouw Peres. Ik wacht rustig af. Ik ga dat bespreken in de commissie voor de werkwijze. Ik heb gezegd dat ik voor discussie open sta. En als andere mensen mee willen doen, andere partijen, dat ik dat graag zie. Ik kreeg ook al reacties, moet het niet altijd minstens drie partijen zijn. Want als alleen de VVD de agenda zou bepalen, lijkt me dat als democraat ook niet goed. Maar ik wil gewoon dat die Kamer meer aanzien krijgt. En als andere partijen dat ja. willen steunen misschien, of uh, nog beter ideeën hebben, hoor ik dat altijd Misschien graag. D66, niet en SGP. Het is zomaar een ideetje, je weet het niet. Misschien dat hij u wel wil willen steunen. Uit een heel onverdachte hoek... Ik ben goed geïnformeerd in wat er afspraken zijn gemaakt... over het ik door welke partijen. En ik ben benieuwd wat gewoon partijen vinden. Hmm. Maar dan moet iemand eens gewoon durven te zeggen... jongens, het aanzien van de Kamer zoals het nu gaat... gaat gewoon omlaag. Ja. Hoe kun je dat omhoog krijgen... door kritischer te zijn met debatten die er komen... waarbij toch ruimte is voor een minderheid. Ja, Even tot slot dan, Jos. Is dit nou het belangrijkste... waar zo'n zo uh, Kamer over moet praten, over de eigen werkwijze? Of heb je er wel puntjes? Je zegt, doe daar eens iets aan. Zeg. Nou, er zijn wel andere dingen. Ja, die uh, belangrijker zijn dan dit. Ik vind het ook, ja, ik zei het al een beetje opportunistisch... Hè? je hoort het vaker bij de VVD... als er iets gebeurt wat, wat hun niet goed uitkomt... dan moet het maar afgeschaft worden. Nu, met dat dertig leden debat moet moet verhoogd worden. Een paar maanden geleden was het de Eerste Kamer... die maar moest worden afgeschaft... omdat de VVD uh, daar met de coalitie geen meerderheid heeft. Daar horen we ook nooit meer iets van. Ik denk nou, dat. Het, ik uh, ja, maar nou ja. ik ben, weer ik ben weer een beetje verbaasd aan het luisteren naar de heer Heimans. Want hij doet ons wij de oppositie om mondsnoeren. Dat doen we niet. We zeggen alleen: wij willen dat de Kamer meer aanzien krijgt. En serieus nadenkt: welke debatten willen we wel en willen we niet. Als er minder debatten worden voorgesteld, zullen wij ook, als we het af en toe helemaal niet mee eens zijn, gewoon zeggen dat kan plaatsvinden. Dat moet je gewoon doen. En dat, daar is het belang voor de hele Kamer voordat dat het beter uh, gaat. Het CDA gaan we het over hebben. Gerard Beverdam, jij bent uh, in de partij gedoken alle reden toe, zou je zeggen, dit weekend komt er een groot verhaal van jouw hand in het Nederlands Dagblad. Het gaat voornamelijk, iedereen is daar verbaasd over de koers en hoe herkenbaar is uh, het deel wat in Den Haag zit van het CDA, nog herkenbaar voor de, het bestuur, bijvoorbeeld, en voor de rest van de achterban. Ja, nou ja, wat je gewoon ziet, dat het, het leiderschap van Buma is, is niet zo gevestigd... om die al oude discussie te smoren. Um, in, in het CDA zie je als het minder goed gaat... een haast eeuwige discussie, zijn we nu een middenpartij. Hè? En zoals het strategisch beraad dat destijds het radicale midden noemde... met ook aandacht voor de sociale kant, voor duurzaamheid. Compassie. Compassie, nou, daar horen we niet zoveel meer over trouwens. Maar <lacht> dat is uh, weer een ander verhaal. Uh, maar en tegelijkertijd is er ook een groep die vindt dat het CDA veel meer een, een soort sociaal-conservatieve partij moet zijn. Echt nou ja, uh, uh, die een beetje tegen de VVD aanschurkt. Uh, een beetje, ook een beetje naar het Duitse model van, de, van het CSU. En uh, ja... De, de, een rech, rechtse koers. Ja, een rechtse koers met ook meer nadruk op lastenverlaging en uh, Dat zoals we eigenlijk maar de laatste weken vooral hebben horen doen. Mm -hmm. Jos? Ja, dat lijkt me ook logisch. Want uh, de VVD is natuurlijk altijd de partij geweest voor lastenverlichting. Uh, daar, daarvoor kiezen mensen uh, die partij. En uh, wat je nu ziet in de afgelopen jaren... is dat onder het uh, VVD-beleid de lasten alleen maar verzwaard zijn. Verklaarbaar overigens hoor, want we zitten midden in een crisis. Ja, het CDA probeert daar gebruik van te maken door die... Uh, ...verontruste VVD-kiezers naar zich uh, toe te trekken. Dus ja. ik snap het eigenlijk wel. Ja, ja. maar er, er wordt ook gesuggereerd hier en daar... ...dat het niet alleen maar op electoraal gewin uit is nu... ...om een beetje van uw partij, mevrouw Neperis... ...de ontevreden mensen af te snoepen... ...maar dat het veel dieper zit. Dat het echt een koers is die ze... ...dat, dat dit de grondhouding van het nieuwe CDA zou moeten worden. Ja. Vind, je, vind jij dat? Ik vind dat wel een beetje af en toe... dat ik denk, Ja, is dit de grondhouding? Nou, dan is er weer... Een. Ze zijn daarmee bezig, dat moeten ze gewoon zelf doen. Maar het is elke keer dan wel weer eens wat anders, denk ik. Maar goed, dat is aan hunzelf om te doen. Want een heleboel van die lasten waar ze het over hebben... is ook het CDA betrokken bij geweest. Want het CDA ziet terecht, hoor. Ook gewoon dat er een crisis is. En dat er dingen moeten gebeuren. Ja. Je ziet in het CDA altijd discussie als het niet goed gaat. En dat is in elke partij. Wat dat betreft zou ik, als ik de VVD was, me ook wel zorgen maken. Want die doen nu ook alles wat het CDA eigenlijk destijds heeft gedaan... om aan de macht te blijven. Dat soort reflexen zie je ook weer bij de VVD. Maar uh, ik denk dat die partij, het CDA dus... Uh, ja, gewoon een, toch nog wat een verdeeld huis is. En uh, grosso modo kun je ook zeggen dat onder de rivieren... ik die, die, die conservatieve koers meer aantref dan uh, oh, boven de ja. rivieren. Ja, uh, maar is ook een... Belangrijke aanwijzing, niet dat die strijd ach, eigenlijk al gestreden is, ter gunste van de lijn BUMA, om het zo maar te zeggen, en Balkenende en natuurlijk, en, en Brinkman ja, daarvoor. Maar dat is dus nee, een beetje. Omdat je mevrouw Peetoom, de nieuwe voorzitter van het CDA, die een heel sociaal christendemocratisch verhaal hoorde houden toen ze gekozen werd als voorzitter, hoor je niets meer van. Ja, maar, maar zij heeft dat strategisch beraad ingesteld. Die kwam met de koers van het radicale midden, die koers heeft BUMA omarmd. En, en bijgebogen, bij beschouw... toch? Nou, nu heeft hij bij de beschouwingen dus heel erg de nadruk gelegd op een financieel-economische agenda. Dat kan op zich voor even nodig zijn, maar ik heb deze week dus inderdaad ook verschillende mensen in de partij gesproken. Wetenschappers ook uit de top van de partij, die ook adviseren. En die zeggen van, ja, we hebben daar toch wel met verbazing naar gekeken. Jos, het, uh, wat ik al zei, er zijn mensen die zeggen, het is gewoon een beetje, het klinkt misschien niet aardig, maar het wordt een soort Hollandse Tea Party zijn tegen of ze zijn voor belastingverlaging, zo klein mogelijke overheid, geen nivellering, het wordt steeds maar gezegd, en, en, maar vooral die hele kleine overheid. Mm -hmm. En, en dat, is, dat, dat zou toch echt een, een heel erg uh, een verandering zijn van, van een grondbeginsel van ja, de partij. Je ziet daarmee dat het CDA, wat natuurlijk jaren, tientallen jaren lang een bestuurderspartij is geweest, daar kennelijk wat afstand van neemt. Dat is in ieder geval wat je de coalitie ook continu als verwijten richting het CDA hoort zeggen. Of dat daadwerkelijk is, moeten we allemaal afwachten. Ik ben heel benieuwd naar Gerard's Vaal. Ik ga het met mm -hmm. belangstelling ja. lezen. Maar wat zegt jullie het feit dat. Het kwam vorige week, geloof ik, naar buiten. dat. Uh, ja, vorige week. dat 72 procent van de achterban van het CDA. voor dit akkoord is. waar Buma zo tegen is. Is hij het verkeerd aan het draaien? Nou, dat weet ik niet. Uh, kijk, Buma. Uh, heeft ook gezegd dat hij dit akkoord weliswaar niet steunt... maar dat hij onderdelen daarvan absoluut wel zal steunen. Hmm. Het gaat hem met name om die, uh, die lastenverzwaring waar hij problemen mee heeft. Dus in elk akkoord zit wel iets waar het CDA ook mee uit de voeten kan. Er hmm. is dus geen paleisrevolutie nou, ook? Nee, dat denk ik niet. Mevrouw Neperes, dat denkt u ook niet? Wat... Wat moet ik denken? Of er sprake is van een paleisrevolutie in nee, de partij. Dat uh, moeten ze zelf uh, gewoon uh, zien. Nee, maar wat u, wat, wat u observeert. Ik stel, wat ik wel gewoon uh, vaststel is dat, je gewoon, uh, dat ze gewoon op dit uh, moment uh, heel kritisch uh, bezig zijn. Dat mag, zeg ik even. En bepaalde dingen zullen ze steunen, hebben ze ook gezegd. Maar ook in hun stukken is het niet alleen uh, zeg ik, vrolijkheid voor de burger. En daar zit ook gewoon een stuk in lastende uh, verzwaring. Dus ja, wat dat betreft... Zeg ik... Uh het is uh, niet anders. Ook zij zullen zien dat ze in een crisis zitten. En zo leuk waren hun dingen ook allemaal niet. Maar dat ze gewoon bezig zijn met een houding, dat is gewoon uh, goed als een partij daar altijd mee bezig is. Oké. Oké, okay. okay, dank u wel. Helma Naperis was dat. Tweede Kamerlid voor de VVD vanuit Den Haag. En hier bij ons in Hilversum hoorde u Jos Heijmans van RTL en Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad. Dank je wel. Wij zijn er maandag weer, maar zo meteen is daar natuurlijk wel gewoon na half vijf het Radio 1 Journaal met Tim Overliek. Tim. Natuurlijk. En we gaan ons oor te luister leggen bij de de Europese regering stopt. Dat aflaatste schandaal met de Amerikanen, dat moet toch reacties en wellicht dat nieuws opleveren. Er zijn Nederlandse demonstraties in Rusland. Nou ja, een tentoonstelling hierover. Ons correspondent gaat kijken of er ook daar een beetje controversie te vinden valt. En we hebben voetbal om zes uur trapt aanzet af. Ah ja. In Kazachstan. gaan we natuurlijk mee flitsen. Tussen al het andere nieuws door. Goed Tim, dank je. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu eerst met Gert Kluuk. De grote brand in Leeuwarden is ontstaan... toen er iets misging met een losse gaskachel in een kledingwinkel. Een medewerker was bezig met de kachel en de gasfles... toen er een steekvlam vrijkwam. Daarop vloog kleding in de winkel in brand. De M verdenkt de man van onvoorzichtig handelen... maar heeft nog niet besloten of hij daarvoor wordt vervolgd. Bij de brand kwam een 24-jarige man om het leven. Premier Rutte noemt het mogelijke afluisteren van bondskanselier Merkel zeer ernstig. Bij aankomst in Brussel voor de top van de Europese regeringsleiders... zei hij dat hij Merkel volledig steunt in het bezwaar maken. Dit kan natuurlijk niet, zei de premier. Rutte reageert op de onthullingen dat het mobieltje van Merkel... mogelijk is afgeluisterd door de Amerikanen. Zelf heeft Rutte geen indicatie dat hij wordt afgeluisterd. Een Bulgaarse vrouw heeft tegen de politie gezegd dat ze de moeder is van Maria... het blonde meisje dat vorige week werd gevonden... bij een politieinval in een Grieks-Roma-kamp... Het meisje leek helemaal niet op haar ouders en uit een DNA-test bleek dat ze geen familie waren. De echte moeder zegt dat ze een paar jaar geleden in Griekenland werkte en daar een baby kreeg. Omdat ze niet genoeg geld had om het kind te onderhouden, liet ze het achter bij een andere Roma-familie. En dat zijn de hoofdpunten. En hoe staat het ervoor op de weg, bij Zwaan? Nou, niet zo best, want er zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Vooral rond Amsterdam. Daar zien we dan ook ver weg de meeste files. Ten noorden van Amsterdam ging het mis op de A8 naar Zaandam. Bij knooppunt Zaandam. Daar zijn nu nog drie rijstroken dicht. Het staat daardoor ook alvast op de ringweg. De A10, A10 West richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 6 kilometer. En op de A10 Noord voor datzelfde knooppunt 5. Op de A10 Zuid is helaas ook een ongeluk gebeurd, want het was wel een mooie uitwijkroute. Maar nu niet meer. Richting Amersfoort staat voor het Amstel Business Park 7 kilometer stil. En daar zijn drie rijstroken dicht. Dan de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven 11 kilometer door een ongeluk. Daar is de weg zelfs helemaal dicht. Verkeer naar het zuiden wordt omgeleid via Deil over de A15 en de A2. Droom is fijn.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 Goedemiddag. Ze zitten met z'n allen aan tafel vanavond. Kijken elkaar recht in de ogen. Dus geen telefonisch of internetverkeer dat de Amerikanen kunnen aftappen. Ik heb het over de Europese regeringsleiders. Die zijn in Brussel, waar het afluisterschandaal ongetwijfeld ter sprake komt. Onrust onder huisartsen, onrust onder co-assistenten... onrust na de zelfmoord van de dokter uit Tuitenhoorn... nadat hij de regels voor stervensbegeleiding ernstig had overtreden. Josephine Trehi gaat vanmiddag op zoek naar medici en hun nieuwe dilemma... En nieuws uit Leeuwarden dat nog natrilt van die grote brand in het centrum. Burgemeester Kronen over zijn stadsgenoten. Hoe zelfredzaam ze ermee omgaan en hoe sterk ze zijn. Maar min ook hoeveel steun ze nodig hebben. We beginnen in Leeuwarden, dit NOS Radio 1 Sinaal, met veel meer nieuws tot half zeven vanavond. Want het onderzoek in Leeuwarden is nog altijd niet afgerond. Toch denkt de politie al te weten wat de oorzaak is. Vermoedelijk ligt de oorzaak bij een losse gaskachel met gasfles die in de winkel stond. Er is gesproken met de testbetreffende medewerker... en met getuigen die kort voor de brand als klant in de winkel aanwezig waren. Wat uit de verklaringen tot nu toe naar voren komt... is dat de medewerker met de gaskastel bezig is geweest. Daarbij is een steekvlam vrijgekomen... en heeft de kleding in de winkel vlam gevat. Aldus Cor Rijnga van de politie Leeuwarden. Uh, bij de persconferentie vanmiddag was uh, verslaggever Rien Kamer... Rien, een medewerker, heeft dus lopen rommelen aan een kachel. Wat kunnen de gevolgen voor hem zijn? Uh, de gevolgen voor hem uh, kunnen zijn uh, dat hij uh, voor twee jaar uh, de cel in moet. Um, hij uh, wordt er namelijk uh, van uh, verdacht dat hij uh, die brand heeft veroorzaakt. Je hoorde net, hij uh, heeft uh, een beetje aan het eind van de middag... Uh, met, die, uh, met die kennelijk losstaande gaskachel en gasfles lopen rommelen. Een, een steekvlam, je hoorde het net uh, verteld worden, uh, met uh, die vreselijke gevolgen. Uh, uh, zes panden en bovenliggende appartementen in de as gelegd. En uh, de officier van justitie vertelde hier op de persconferentie... Wat een precies ten laste wordt gelegd. Deze man wordt verdacht van handelen in strijd met artikel 158... van het wetboek van strafrecht. In dat artikel wordt het veroorzaken van brand strafbaar gesteld. Brand waarbij er geen sprake is van opzettelijke brandstichting... maar van schuld. Schuld in de betekenis dat hem kan worden verweten... dat hij door onvoorzichtig handelen de brand heeft veroorzaakt. En dat is dus de kern van het verhaal onvoorzichtig handelen. Hij had natuurlijk niet de opzet dat dit zou gaan gebeuren, maar hij is onzorgvuldig bezig geweest. Hij heeft dat ook min of meer, begrijpen wij hier uit de persconferentie, bevestigd tijdens het verhoor wat gisteren is begonnen met deze medewerker. En het feit dat er een dode bij is gevallen betekent dat het maximaal twee jaar zelfstraf voor hem kan worden. En die dode was een man van 24. Is er iets meer duidelijk geworden op die persconferentie over de omstandigheden van zijn overlijden? Ja, dat, toen werd ook de zaal wel, wel even stil, want het, is, eh, toch, het zijn dramatische laatste minuten geweest van deze jongeman van, van 24, eh, die eh, de normale vluchtweg niet meer kon nemen, omdat eh, de gang vol rook en, en vuur stond, en uiteindelijk het raam eh, bij hem eh, uit is gegaan, en, eh, is afgezakt naar een, een plateauotje, wat op de begane grond eh, stond, dus hij stond in feite op een soort eerste verdieping, eh, en daar eh, is ontzettend veel rook ja, in, het is een Binnenplaatsje, ontzettend veel rook komen te staan. En hij is dus uiteindelijk ook, ook gestikt in die rook. En zijn lichaam is zondagochtend gevonden. De brandweer is um, heel erg uh, dicht in de buurt geweest. Uh, ze zijn op een ander plateautje geweest. Uh, wat een verdieping hoger lag. Het punt was dat er geen, uh, geen ladder was. Uh, waardoor ze terug moesten. En uh, uiteindelijk konden ze uh, niet verder. Um, de brandweercommandant... George Kuntz zei daar het volgende over bij de persconferentie... zojuist op het stadhuis hier in Leeuwarden. Daarbij zijn er door de mensen van de brandweer bijzondere risico's genomen. Hun pogingen hebben er helaas niet toe geleid dat het slachtoffer van het binnenplaatsje kon worden gered. Uiteindelijk hebben de mensen van de brandweer... zich vanwege hun eigen veiligheid terug moeten trekken. Op dat moment was het contact tussen meldkamer en slachtoffer... al langere tijd verbroken en moest voor zijn leven al ernstig worden gevreesd. Uh, je moet je voorstellen, het was voor die brandweerwensen uh, ook heel erg uh, dramatisch. Omdat ze uh, de jongeman ook met warmtebeelden uh, konden zien liggen. Maar ze konden dus de eerste, op het eerste moment er niet bij komen. Omdat er geen trap was uh, um, van, van de tweede verdieping naar de eerste verdieping op dat uh, plateautje in de binnenplaats. Toen kwamen ze terug en toen stond er, zoals ze zeiden, een muur van zwarte rook. De verbinding was toen inmiddels uh, verbroken en uh, toen ze, uh, moesten ze zich uh, terugtrekken. En uh, uiteindelijk uh, is die jongen dus overleden. Mogelijk was die toen ook al overleden, dat weet. De verbinding was toen in ieder geval met de meldkamer verbroken. Een tragische afloop nu met justitiële gevolgen. in Rienkamer, na aanleiding van die persconferentie in Leeuwarden. Uh, Belangrijkste fragmenten van die persconferentie... vindt u op onze website nos.nl. Het afluisteren van de Duitse bondskanselier Merkel... door de Amerikaanse inlichtingendienst NSE zit Berlijn zeer hoog. De Amerikaanse ambassadeur is vandaag in Berlijn op het matje geroepen. Politici van allerlei pluimage spreken er schande van. Amerikaner sind und bleiben unsere besten Freunde. Aber so geht es gar nicht. So behandelt man sich auch nicht gegenseitig, wenn man eine Partnerschaft will, ist nicht zu akzeptieren. Der Vertrauensvorschuss ist hier verbraucht. Wir erwarten jetzt wirklich eine genauere Aufklärung und auch schlüssige Beweise, was hier passiert. Sollte dieser Vorwurf zutreffen, wäre das ein ganz schwerer Vertrauensbruch. Ik ben ook erschrekt, niet meer verrast. Zo gaat het gar niet. We samenvatten: Tim de Witt in Berlijn. Dat is onacceptabel hè? wat de politici zeggen. Zo, ja, dat kun je wel zeggen. Ja. De reacties zijn behoorlijk fel hier in Duitsland. Wat een vandaag. boosheid. Maar wat heeft het gesprek met de ambassadeur nou opgeleverd? Nou, Er is tot nu toe niet zoveel over naar buiten gekomen, eerlijk gezegd. Eh, minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle heeft eh, de Amerikaanse ambassadeur... in elk geval nog eens zeer helder uitgelegd hoe Duitsland over deze kwestie denkt. Eh, afluisteren door de NRC in zijn algemeenheid is al uit den boze, Maar het afluisteren van de bondskanselier, ja, dat is compleet onacceptabel, liet hij de ambassadeur weten. En de Amerikanen hebben officieel, althans nog altijd niet ontkend... dat ze Merkels Mobiel in het verleden hebben afgeluisterd. En daardoor wordt het idee dat het ook daadwerkelijk gebeurd is alleen maar sterker. Nou zijn er zijn nieuwe publicaties vanmiddag dat niet Merkels privé-telefoon, maar de partijtelefoon zou zijn afgeluisterd door de NSC. Wat weet jij daarvan? Nou ja, uh, verschillende Duitse media schrijven dat inderdaad. Het zou gaan om haar oude partijtelefoon, dat is een Nokia. Die heeft ze tot juli van dit jaar gebruikt. En die telefoon was blijkbaar te kraken. Nou, het zit zo, uh, Merkel heeft drie telefoons. Ze heeft een privételefoon, ze heeft een partijtelefoon... met wie ze vooral belt met politici van haar eigen partij... en andere politici hier in Duitsland. Maar ze heeft ook nog een regeringstelefoon... met wie ze echt met regeringsleiders en staatshoofden belt. En die regeringstelefoon, ja, die is enorm goed versleuteld. Die wordt ook wel de crypto-telefoon... Telefoon genoemd. Die heeft de NSE dus ook niet weten te kraken. Maar de partijtelefoon was wat minder uh, versleuteld. En die hebben ze dus waarschijnlijk wel uh, weten te ontsleutelen. En, en die privételefoon wat over gaat? Ja, Daarvan weten we eigenlijk niet of die is uh, gehackt of gekraakt. Uh, maar nou ja, wellicht dat dat ook nog naar buiten komt. Maar voorlopig gaat het dus, uh, als je de Duitse media leest... vooral over die uh, partijtelefoon. Met nogal wat politieke reacties he, op dit schandaal. Uh, soms eens even op, wat springt eruit? Ja, uh, nou eerlijk gezegd, alle voorraadstaande politie... politie, politie heb ik vandaag al voorbij zien komen. Die hebben zich allemaal laten horen. En nou, wat er voor mij een beetje uitspringt... is wel de reactie van uh, de SPD-leider, Sigmar Gabriel. Uh, nou ja, gezien de coalitieonderhandelingen die momenteel lopen... is er een grote kans dat hij straks vice-kanselier wordt in een regering tussen CDU en SPD eh, samen met Merkel en hij zei vandaag dat de onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Amerika misschien maar even moeten stop worden gezet als Obama niet heel snel openheid van zaken geeft. Want een land dat de rechten van burgers niet respecteert, eh, ja daar moet je ook geen zaken mee willen doen, zei Gabriel. Nou en verder is vandaag de parlementaire commissie die alle NSA-onthullingen onderzoekt in spoedoverleg bij elkaar gekomen. Die commissie bestaat al sinds de zomer en ja bij hun heerst vooral Heel veel frustratie over het feit dat Amerika over die eerdere onthullingen... die we van een paar maanden geleden kennen... nog altijd geen openheid van zaken heeft gegeven. Merkel en ook deze commissie hebben Obama namelijk al maanden geleden... om opheldering gevraagd in hoeverre er in Duitsland afgeluisterd wordt. Daar zijn nog altijd geen antwoorden op gekomen. En er komt dus ja, dit afluisterschandaal ook nog eens bovenop. En dat verklaart dus ook wel waarom iedereen hier zo reageert vandaag. En heeft dat ook al gevolgen voor de manier waarop de Duitsers... tegen president Obama aankijken? Ja, ja, Obama verspeelt echt een hele hoop krediet, uh, hoor, op deze manier. Uh, ja, je merkt dat Duitsers steeds gepolariseerder naar hem gaan kijken. Want of Obama liegt, zeggen ze hier. Hè, als, hij, als Obama zegt dat hij hier niets van afwist, uh, zo doet hij het tenminste nog altijd voorkomen. Nou, dat zou natuurlijk al ernstig zijn. Of Obama wist er inderdaad niks van. En dat zou weer betekenen dat hij zijn eigen inlichtingendienst niet in de hand heeft. En dat maakt natuurlijk ook niet bepaald een sterke indruk. Dus Obama, ja, nee, hij kan weinig goed doen momenteel in uh, Duitsland. Tim de Wit vanuit Berlijn. Dankjewel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Veel onrust bij huisartsen vanwege de zaak in Tuitjenhoorn. Daar pleegde een huisarts begin deze maand zelfmoord... nadat hij op non-actief was gesteld... na een melding over levensbeëindiging van een patiënt. Uit bronnen van de NOS blijkt vandaag dat hij tegen de regels in... een zeer hoge dosering morfine en dormicum... Aan de patiënt heeft gegeven. Josephine Trehi, je bent met dit verhaal op zak naar Streefkerk afgereisd. Je bent bezoek bij een huisarts. Leefde, leefde daar ook deze kwestie? Jazeker, ja, echt wel. En dat zien we ook op de redactie. Hè? Onze gezondheidsredacteur die krijgt de hele dag reacties binnen van huisartsen um, op deze hele situatie. Het laat echt niemand koud. Zij ook net bart-bruin tegen mij. We zitten u nu in uw kamer. Ja, inderdaad. in de praktijk. Ja, dat klopt. Kijk eens even hier. De bloeddrukmeter. Ja. De oren- en ogenmeters. Ja, het alles is hier. Een doodgewone praktijk eigenlijk. Je ziet eruit als een gelukkige huisarts. je ja. koontjes. Ja, dat zal wel. Ja, buiten, buiten huisarts, hè? platteland. Streefkerk is wel een beetje te vergelijken met Tuitjehoorn. Iets minder inwoners? Ja, het is wat kleiner, maar verder... Uh... Ongeveer wel hetzelfde, ja. Het is ook een, een, in principe agrarische gemeente voor een belangrijk deel. En hoeveel patiënten heeft u? Ongeveer zo'n 2500. Iets meer misschien, ik weet het niet precies. Het wisselt nogal. En een gelukkig, een gelukkig arts met een mooi vak? Ja, ik heb een fantastisch vak. Echt waar. Een, een van de rijkste dingen die je kunt doen in de wereld, denk ik. Het is de, ja, zeker het uitoefenen van het vak is geweldig. Het is jammer dat er de laatste tijd zoveel. Ja, buiten dingen bijkomen van mensen die zich ermee willen bemoeien... en dat we voor een belangrijke speelbal van politiek en uh, verzekeringen geworden zijn. Maar verder, ja, het vak is geweldig. En zo'n geval als dit, in tuitje horn? Dat hakt er enorm in. Dat is voornamelijk de onzekerheid die erin hakt. Dat wij niet weten uh, wat daar werkelijk gebeurd is... en op grond waarvan onze collega's ontstellend hard is aangepakt. En uh, ja, dat, dat geeft grond voor verschrikkelijk veel... Uh, raden en, en zien dat je achter de waarheid probeert te komen. En op allerlei plekken komen er verhalen naar je toe, de meest wilde dingen soms. Je hebt geen flauw benul wat er allemaal aan de hand is. En de enige die het zouden kunnen vertellen, de inspectie doen hun mond niet open. Hmm. Heeft u het wel eens meegemaakt, wat deze huisarts heeft meegemaakt? Als in de inspectie op het dak krijgen, nee. Dat had nooit gehad, nee. En zo'n situatie waarin je iemand, een redelijk acute situatie lijkt het, hè? iemand op het einde van zijn leven moet begeleiden... Ja, natuurlijk. Dat, uh, elke huisarts heeft dat. dat uh, zo werkt dat. Terminale zorg is in mijn ogen... een van de mooiste en meest belangrijke dingen die wij doen. Uh, zorg dat mensen thuis op een waardige manier uit het leven kunnen gaan. Uh, daar gebeuren heel veel onverwachte dingen in. Uh, hoe, hoe, hoe goed je ook probeert te begeleiden... hoe goed je ook probeert om het allemaal onder controle te houden... er gebeuren onverwachte dingen. Uh, daar moet je dan op reageren... Maar, dat heeft u ook meegemaakt? Natuurlijk, dat hoort erbij. Dat heb je. Uh, een, een, een, een stervensfase is een inherent instabiele fase... waarvan alles kan gebeuren waar je niet op gerekend hebt, zeker thuis. En of dat hier ook zo was, dat weet ik niet. Want we weten niks. Ik ben benieuwd naar uw ervaringen. We gaan straks al na vijf over doorpraten. U heeft hier ook een apotheek ja. aan de praktijk. Gaan we eens kijken naar uh, wat u heeft staan aan morfine, dormicum, ja. heliumgas. Nee. Nee, geen heliumgas. Tim, tot straks. Heel dankjewel. dank je wel. We gaan naar de AWB, de verkeersinformatie. Wijnlandsema. Nou, het belooft een uh, vervelende avondspits te worden... want er zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Zeker bij Amsterdam en ook in het zuiden. Ten noorden van Amsterdam is de A8 wel weer vrij bij knooppunt Zaandam. Dat geeft wat lucht voor de files op de A10 West en de A10 Noord, want die zijn fors. Op de A10 Zuid was helaas ook een aanrijding. Richting Amersfoort voor het Amstel Business Park staat 9 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. Helemaal dicht is de A50. Arnhem richting Eindhoven tussen Ravenstein en knooppunt Paalgraven door een ongeluk. Verkeer naar het zuiden wordt omgeleid over de A15 en de A2. know of the original sin. And you might know how to play with fire. But did you know of the murder committed in the name of a time when I did not care And there was hey, a hey, time hey, when hey, the hey, facts hey. did stare There is a dream and it's held by me. Well, I'm sure you had to see its open arms Dream hey, on whiteboard Originals en uh, het geeft weer eens aan hoe snel de tijd kan gaan als je plezier hebt. Dit nummer dateert van mijn middelbare schooltijd, 1984, in excess was dat. Willemijn Hoberg, goedemiddag. Goeiemiddag. we zeg ze dus een lekker dagje vandaag, over de zon geen klagen. Uh, hoewel het wel even duurde, met name in het zuiden, door de mist. Ja, heel irritant. Niet alleen voor de mensen daar natuurlijk, maar ook voor mezelf. Want ik had het gisteren eigenlijk niet in de verwachting zitten. Want ik had veel meer wind uh, verwacht uh, in de nacht. En die viel toch al veel eerder weg, waardoor die mist ontstond. En daar bleef ik echt wel... Uh, Hangen. Het was echt wel hardnekkig. In eerste instantie was het ook echt dichte mist. Verkeersbelemmerend. Nou, dat knapte later wat op. Toen werd het meer laaghangende bewolking. Maar inmiddels is wel overal de zon uh, gaan schijnen. En er is heel weinig wind. Uh, vooral in het uh, zuiden en zuidoosten van het land. Dus volgens mij als je buiten bent, is het echt heerlijk. Morgen ook weer? Nee, morgen ziet er echt weer totaal anders uit. De komende uren gaat het langzaam vanuit het zuidwesten al bewolkt uh, raken. En ik denk dat het vannacht nog overwegend droog blijft. Maar morgen vroeg uh, kan je, kunnen mensen in het zuidwesten van ons land uh, al wat lichte regen verwachten. En dat breidt zich heel langzaam gedurende de dag richting het noordoosten uit. Ik denk dat het noorden noordoosten pas zo rond het middag of na het middaguur neerslag hoeft te verwachten. Ja, en bewolkt en... Uh, ik denk niet dat de zon er echt aan te pas gaat komen. En het moeilijke gezicht dat je daarbij trekt... belooft ook weinig goed voor het weekend volgens mij. Nou, zaterdag denk ik dat het op zich nog wel aardig is. Met wat zon en um, wat wolkenvelden. Misschien in enkele buien, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Maar daarna is het echt uh, ja, onstuimig herfstweer. Wat mij betreft ook prachtig hoor. Het gaat heel hard uh, waaien. Vooral uh, zondag en, uh, en maandag. Er komt een depressie na erbij en... Um, de modellen berekenen al een tijdje dat er echt uh, ook storm bij kan uh, zitten. Het is altijd maar afwachten hoe dat natuurlijk uitpakt uh, met zo'n depressie. Maar het is wel iets om in de gaten te houden. Dus uh, wat betreft de luisteraars ook om de weerberichten de komende tijd goed in de gaten te dat houden. Dat doen we altijd, Willemijn. Hartstikke mooi. Dank je wel. <laughs> Zo'n 180 etsen die werden verkocht als werk van kunstenaar Anton Heijboer... zijn hoogstwaarschijnlijk vals en niet door hem gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Openbaar Ministerie. De kwestie werd een tijd geleden aangezwengeld door kunstkenner Willem de Winter. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou. Het, is, het is moeilijk denk ik om blij te zijn met valse kunst... maar in uw geval, u hebt gelijk gekregen. Bent u blij? Ik ben heel blij. Want? Heel blij, ja. Uh, uh, twee gezaghebbende instituten, de Universiteit van Amsterdam... En het NFI hebben onafhankelijk van elkaar de zaak onderzocht. Dat heeft lang geduurd. Ze hebben een enorme hoeveelheid werk hebben ze onderzocht. En daar is heel duidelijk uit geconcludeerd dat die werken niet deugen. En waarom bent u dan blij? Dat komt omdat ik eigenlijk een heel uh, algemeen belang dien. Uh, dat is uh, het zuiver houden van de markt. Uh, in dit geval natuurlijk meer specifiek het werk van HeiBoer. Op het moment dat je dus ziet dat er iets helemaal fout gaat... En je steekt je nek uit. Ja, dan krijg je wel heel wat over je heen, moet ik zeggen. Moet je ook als expert, ik ben mede taxateur, moet je heel sterk in je schoenen staan. Want niemand in mijn vak wil natuurlijk met nadigheid geassocieerd worden. En als blijkt dat je je kennisschap werkelijk iets, uh, iets inhoudt en je gelijk blijkt te hebben, ja, dan ben je toch heel erg blij. En zijn ze vals blijven om welke kunstwerken het? Het gaat uh, om een enorme hoeveelheid kunstwerken van Anton Heiboe, vooral, voornamelijk etsen, maar ook schilderijen. Die, die zich bevinden in de collectie van de Anton Heiboe winkel in Amsterdam. En die zijn uh, gedeeltelijk in beslag genomen door justitie en onderzocht. Het gaat voornamelijk om werken uit de jaren 50. Werken die zouden behoren tot de collectie van een overleden kunstenaar, de zogenaamde San Jozef Sante collectie. Dat blijkt uiteindelijk gewoon een verzinsel, die naam, uh, daar komen ze helemaal niet vandaan. Dingen zijn gewoon vals. Wie denkt u dat de kunstwerken hebben nagemaakt? Ja, iemand moet daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat, dat is duidelijk. Dat Zeker als... als het er zoveel zijn. Ja, het gaat uh, volgens de Heiboerwinkel uh, zelf... Uh, die hebben het zelf in de publiciteit gebracht... gaat het om 4500 stuks. Pardon? Nou, uh, uh, um, ja, 4500 stuks. Dat wat, gaat er echt Wat zijn 4500 stuks die vals zijn of die ja. gewoon in omloop zijn? Nee, 4500 stuks die allemaal afkomstig zouden zijn uit die collectie... Ik bezit zelf van die collectie ongeveer duizend foto's. Duizend dingen waarvan ik visueel gewoon kan zien dat ze vals dat ze zijn. Dus dat ze bij die Anton er een hele vracht valse werken hebben... dat is 100% zeker. Maar wacht even, dat is een enorm aantal wat u noemt. Het nieuws vanmiddag was dat bestempeld is dat 180, 180 etsen als vals zijn bestempeld. Maar we hebben het meteen over 4500 45, mensen. Ja, eh, 180 werken. die zijn uh, uh, in beslag genomen door de door justitie en die zijn daarna... ...onderzocht en van die, van die exemplaren is vastgesteld dat ze vals zijn. En dan deze, die u nu noemt? Nou ja, die, uh, wat ik al zeg, uh, ik weet dat zich in die winkel nog veel meer werk bevindt... ...wat ook allemaal vals is, maar ja, je kunt wel begrijpen dat uh, de uh, onderzoeksmogelijkheden van uh, de NFI ja, dat natuurlijk niet toelaten. Er is nog nog werk te doen. Wat uh, betekent dit voor het echte werk van Heiboer? Heiboer gaat een, een rehabilitatie tegemoet in ieder geval. In ieder geval is uh, bij de kenners duidelijk wat echt is en wat, wat vals is. Ja, Is dat helder dan? Want ja. ik begin nu te twijfelen natuurlijk. Ja, dat begrijp ik ja. Maar dit is, de, de, mijn actie is er helemaal opgericht om al die valse werken definitief van de markt af te krijgen. En dan... De markt weer zuiveren en dan kan ook in het algemeen het vertrouwen onder kopers in kunst weer gewoon terugkeren. Want de rehabil rehabilitatie van zijn werk betekent waarschijnlijk ook een opwaardering van het echte werk wat minder in omloop schijnt te zijn. De, de, het werk uit de jaren 50 van Heibel is behoorlijk zeldzaam. En daarom was het ook eigenlijk zo bijzonder dat er uh, uit het niets zo'n grote collectie opdook. Maar de collectie blijkt duidelijk ontsproten te zijn aan de fantasie van een vervalser. En wie het is, dat weten we niet. In ieder geval opluchting bij u, Willem de Winter, kunstkenner... bij het werk van Anton Heindou Boer, dat als vals is bestempeld. Helderheid in de kunst, altijd een goede zaak. Dank u wel. Graag gedaan. Elke werkdag. BNN Today Kane en Rianne zie ik ook hele vieze gezichten trekken Kane min of meer een beetje de koriander van de popmuziek Ja, laten ja, nou, we daar een punt of achter Kane. zetten S'avonds om half negen op Radio 1 Ik ben was met Peter Langhoud reis naar Disneyland Parijs geweest Een uh, eenig <laughs> Luister en kijk mee op radio1.nl Dit is een beetje raar ik. Precies, ja. het is een beetje film met ja. je jaren 70 Dit is, is heel leuk Radio 1, het nieuws van alle kanten